De Amerikaanse militair kreeg celstraf van 35 jaar voor het lekken van honderdduizenden geheime documenten van Amerikaanse veiligheidsdiensten. Op het Malieveld in Den Haag demonstreren een paar honderd mensen tegen het bloedvergieten in Egypte. De meeste betogers zijn Turkse Nederlanders. De demonstratie is georganiseerd door de Turkse islamitische organisatie Milikurus. Die organisatie zegt geen partij te kiezen, maar sommigen hebben wel borden bij zich... waarop staat dat de afgezette president Morsi moet worden vrijgelaten. De betogers wilden demonstreren bij de Egyptische ambassade in Den Haag, maar de politie vond dat niet verstandig vanwege het grote aantal demonstranten dat werd verwacht. Het weer vannacht en morgen neemt de bewolking toe en langs de westkust en in het zuidwesten kan wat lichte regen vallen. De rest van het land blijft het droog. In Zeeland wordt het morgen 20 graden, in Groningen 25. Dit was het NOS Journaal.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 Dames en heren, goedenavond. Vanaf de eerste uitzending in 1987 waren de twee meter sessies van onze gast een begrip. En terecht, want hij kreeg de grootte van de rock and roll naar de studio. Zoals Joe Cocker, Nirvana, De Dijk, Coldplay, Golden Hearing, En zo kunnen wij nog uren doorgaan. En het is wonderlijk dat de sessies van omroep naar omroep zwerven. Uiteindelijk alleen nog via internet te volgen. Maar in september komen ze terug op de televisie bij Veronica. Hier is Jan bouwen kroeske Uw presentator is Petra Postel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 21 augustus. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En wilt u iets tegen ons zeggen, doe dat dan via het gastenboek van onze website radiokunstof.nl. Bijvoorbeeld als u wilt zeggen, hè fijn, dat die twee metersessies weer terugkomen met Jan Douw-Kroeske. Hé, hè, eindelijk een beetje weer leuke, plukte muziek. He, dat kunt u zeggen. U kunt ook zeggen. Kan die man nu niet eens een keer weg? Kophouden, douwen. Kop houden douwen. Kan die niet met pensioen? Enzovoort. Dat mag je allemaal roepen en dan zien wij wel wat wij behandelen in deze uitzending. Radiokunstof.nl. Uh, Twitteren mag ook. Hashtag Radio Jan Douwen, welkom. Petra, hoi. Hoi. Je bent radioman in hart en nieren. Je hebt langs de lijn gedaan. Je hebt natuurlijk heel veel Radio 3 gedaan. Wat toen volgens mij nog heel veel z'n 3 heette ook een tijdje. Gaat je hart nou ook sneller kloppen als je in zo'n radiostudio bent? Zo'n geavanceerde radiostudio? Ja, het zit heel lekker. Ja, en en uh, ik ben een beetje loos dat jij wel een koptelefoon op hebt en ik niet. Nee, en die krijg je ook niet. Nee. <laughs> uh, maar het is, ja, het, is, het is prachtig radio, het is geweldig. Ja, ja. En het feit dat ik een tijdje geleden ben gestopt met uh, radio bij Kink FM. Ja, weet je, als je zo gewend bent aan radio, nou, langs de lijn, naar 3FM, naar ja. Kink FM... Ja, dat mis je dagelijks. Ja. Niet dat ik moet huilen of zo. Want ik heb genoeg andere dingen te doen. Maar radio is geweldig. Zou je het wel weer uh, willen gaan doen? Ja, ja. Wat zou je dan eigenlijk wat zou je willen doen? Een muziekprogramma? Of? Ja, het liefste zou ik een radioprogramma live verzorgen vanuit Nairobi in Kenia. En dan uit te zenden in Nederland. Want dat vind ik een mooie plek op aarde. Maar het zou ook uit Kaapstad, Zuid-Afrika mogen zijn. Oh, of gewoon reizen. uit Edinburgh in ja. Schotland. Ook goed. Nee, ja, nee, nee, nee, nee. Maar um, ja, weet je, radio maakt is toch een beetje. Into the Great Wide Open, dat is de naam van een festival, maar dus is radio maken ook. Um, er gebeuren rare dingen op het moment dat ik een koptelefoon opzet en dat ik me één voel met de uh, regisseur. Yeah. En je voelt dat, wat ik bij Langs de Lijn ooit meemaakte, dat uh, alle collega's meeluisteren die bij de verschillende wedstrijden in het land zitten. Yeah. En voor de luisteraar is het allemaal: uh, uw presentator brengt A binnen vanuit Heerenveen... B vanuit Amsterdam, C vanuit Rotterdam. Yeah. En er ook nog wat uit Kaalheide. Dat is, dat is prachtig. Ja. Dat je zo in verbinding staat met de hele wereld eigenlijk. Ja, en dat gevoel heb je ook met muziek. Als je een muziekprogramma maakt... en je zit achter het stuur van je, van je, uh, van je, van je mengpaneel... Dan pak je de ene naar de andere plaat en die breng je naar je luisteraar. Dus ja. het is ook een beetje goochelen wat je aan het doen bent. Ja. Uh, het is een mooi vak, ja, absoluut. Ja, het is een prachtig vak. Ja. Uh, even voordat we over, over de schoonheid van het vak en de muziek uh, verder gaan. Uh, we kregen op de redactie een persbericht onder ogen dat volgens mij vol, uh, morgen verspreid wordt. dan vrijdag officieel. Vrijdag, waarin jij je vertrek als stem van Nationale <laughs> Nederlander aankondigt. Nee, dat is geen persbericht. Dat is wel pijn. Jij wil niet meer samenwerken met Nationale Nederlanden en nee. je bent daar twee jaar lang de stem nee. van geweest. Nee, dat is... Of niet? Nee, dat is, zoals dat zo mooi heet in Faktum, een hoax. Oh, is dat een hoax? Ja, dat heeft iemand anders opgeschreven. Ik, ben er niet in ik word daarin gequote, maar ik ben er niet voor geïnterviewd, dus nee. Maar wat, hoe, kom hoe komen wij hier aan? Wat vertel nou even. Ik weet het ook niet. Ik weet niet hoe het er, uh, uh, wie het geschreven heeft. Ik heb er uiteraard overleg over gehad met Nationale Nederlanden... en met alle mensen die erbij betrokken zijn. Uh, maar nee, dat heb ik niet gezegd. En ik ben het ook niet van plan, moet ik je eerlijk zeggen. Want het is dat fantastisch werk, gewoon... mensen. Ja, want ja? er staat namelijk, je wordt namelijk geciteerd... Nationale Nederlander bood mij een dikke baal graan. Ik was verblind door geldzucht <laughs> en heb daardoor mijn stem, naam en reputatie... verkocht aan, nationale, aan de Nationale Nederlandse woekepolisfabriek. Ja, dat is een goede joke. Al die tijd knaagt het besef natuurlijk wel... dat ik met mijn persoon legitimiteit, vers, uh, legitimiteit verschafte... aan producten van Nationale Nederlander... waarmee mensen geld uit de zak wordt geklopt. Ik moet zeggen, het verraste mij wel dit bericht... Op zijn zachtste zegt. Ja. Maar jij, jij blijft dus gewoon bij Nationale Nederland. Ja, ik zei tegen mijn vriendin: dit is zo 1979. Alsof er niks zijn opgeschoten. Maar nee, dit is onzin. Jij bent gewoon heel erg dol op die zak met geld. Nee, het zijn fijne mensen om mee te werken. Ja, zeg, en, je, en die doen helemaal niet in woekerpolussen. En, en je hebt het wantrouwen van het publiek niet beschaamd, wat, wat je hier schijnt te beweren in die hoek. Nou, dat moet het publiek maar zeggen. Maar. Ja. Uh, ja, als ik me alleen be ja, beperk tot het, tot het werk. Het is fantastisch werk, klaar. Wie gaat er nou zo'n uh, berichtenwereld in brengen dan? Ja, we, ja. Heb jij Dat vijanden? Dat weet ik niet. Ik ken ze niet, maar ze zullen ongetwijfeld zijn. Wat stond er nou ook alweer onder? De, de, de naam van je, van je bedrijf staat eronder, hè? Afzender Nobody staat er. Aha. Ja, ja. ja. Nou, goed. Ja, nee, nou, ik moet zeggen, ik vond het al een bijzonder uh, bericht. En ik dacht ook eigenlijk, de wantrouwende mensen zou toch kunnen denken: lekker makkelijk, Jan Douwe Kroeske heeft twee jaar gekerst. En nu. Uh, en nu heeft hij opeens spijt. Buitengewoon vreemd. Nee. Nee. nee. Goed. Luisteraars, u kunt reageren. Ik zei het al, radiokunsthof.nl hebben we een gastenboek... of reageren via Twitter. En dat is hashtag radiokunsthof. We gaan luisteren naar de allereerste twee-metersessie... 19 mei 1987. 87, yes. En wat was dat? Crowded House. Ja, hoe ging dat? Nou, Het was heel mooi. We zaten in de oude spreekcel van uh, de Vara aan de Heuvelaan... waar ergens tussen 19, ik denk 40, 30, 40 en uh, midden jaren zeventig, alle omroepers van dienst de programma's aankondigden. Die zaten dan in zo'n glazen omroeperscel. En vanuit die glazen omroeperscel uh, ja, werden de uitzendingen aan elkaar gepraat. En we hadden in die tijd geen geld voor een uh, muziekstudio. En uh, toen zeiden we van waar zouden we nou kunnen opnemen... ergens zonder dat het ons geld kost. Want bentje wil spelen, maar we hebben geen budget voor een audiostudio. Dus toen kozen we voor die glazen omroeperscel. Want die stond toch leeg. Hmm. En daar wilde Crowded House wel in spelen. En ja, dat werden mooie opnames. Dus niet in de eerste plaats vanwege de studio, want het was als je glas en glas gebruikt. Een... Dat is vrij hard, hè? Dat, K dat komt heel hard terug. Ja. En de band besloot ook om het daarom rustig aan te doen. En wat je hoort is de ruimte van die omroeperscel. die is wel mooi. En die loepzuivere stem van Neil Finn. Want dat blijft, ja. jaren na dato, blijft dat gewoon heel bijzonder. Ja. Zoals die man zingt. Laten we luisteren.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 To cause a misfortune, but there's no proof. In the paper today tells of war in House, Don't Dream It's Over, 19 mei 1987. De allereerste twee meter sessie die werd gedaan door presentator Muziekman en inmiddels ook ondernemer Jan Douw Kroeske. Uh, had jij toen eigenlijk, toen, toen die opname plaatsvond, meteen het idee van hier is er echt iets heel goed geboren, hier is een goed idee geboren? Nee, we hadden het niet over dat we een idee uh, hadden doen geboren worden of zo, maar we vonden het leuk om met een stel muzikanten iets op te nemen dat anders was dan op plaat. Ja. En mijn radioprogramma heette toen Twee Meter de Lucht In. En het werd na een week of acht een ding in Twee Meter de Lucht. in kreeg het een naam. En toen had ik met mijn uh, toenmalige collega Flip van der Ende... Uh, hoe zullen we het noemen? Ja, twee, iets, iets, iets in Twee Meter de Lucht. in noem je dan al gauw anders dan iets. Dus toen werd het Twee Meter Sessie. Ja. De Sessie in Twee Meter de Lucht In. Ik kan me nog herinneren dat ik... Ik het een beetje probeerde uit te leggen naar de luisteraars toe. Maar ja, ga je beter moet... mee ophouden. Ja, ja, dat, ja dat, dat, dat werkt niet. Dus als je het maar genoeg herhaalt... dan wordt twee metersessies vanzelf een terugkerend uh, ding in je radioprogramma. Dat gebeurde wekelijks. En, en dat werd het ook. Want het waren eigenlijk kleine akoestische sessies... Het is inmiddels 25 jaar, of meer dan 25 jaar een merk. Een merk dat jij stevig tegen je borst hebt gedrukt en overal mee naartoe sleept. Binnenkort op 2 september start een nieuwe serie van twee metersessies bij de televisie, bij Veronica. Ja. Nou, je bent op heel veel plekken geweest met die twee metersessies. Hoe ben je nu uiteindelijk bij Veronica terechtgekomen? Net zoals, net zoals bij die andere leuren? Nee, je raakt een gesprek met mensen en die vragen: zou het niet de tijd zijn om. Uh, ruimte geven aan het archief van Twee Meter Sessies. Ik zeg, nou nee, dat niet. Uh, alleen in combinatie met nieuwe opnames. Um, ik heb dit jaar meerdere gesprekken gehad over dit Waarom onderwerp. Waarom is dat zo'n voorwaarde eigenlijk, wat je nu zegt? Omdat 2 Meter Sessies een levend archief is. En uh, het is hartstikke leuk om dingen... die je in het verleden hebt opgenomen... nog eens een keer te laten zien of ja. te laten horen. Maar ik vind het des te interessanter om... ook nieuwe bands, datzelfde platform te geven. Want, uh, kijk, wij we zijn als makers van radio en televisie zijn we doorgeven, Luik, als je het goed bekijkt. Mm. En ik vind dat je dat zo goed mogelijk moet doen met degene die dat mooi is maken. En um, er is zoveel fantastische popmuziek die we niet zien en die we niet horen. Als je dan de omgeving waar je dat kunt laten horen en kunt laten zien... zo goed mogelijk maakt, dat dus je dat zo goed mogelijk verzorgt... Mm. dat je zo goed mogelijk faciliteiten biedt... dan kun je dus een heel mooi platform vormen. En dat willen we, dat wil ik. Dus je wil de nieuwe bands, het, het moet groeien. Het mag niet een statisch geheel zijn van, uh, van biggest hits, van R.E.M. Nee, of nee. van oude bands die we allemaal nee. wel kennen van 25 jaar geleden. Nee, ik snap het wel. Maar daar zit denk ik ook een beetje mijn, mijn, ja, mijn anti-gevoel bij evenementen als de top 1000 alle tijden, de top 10.000 alle tijden, de top 2000, weet je wel, al dat ja. soort lijsten. Je wordt voortdurend geconfronteerd met dezelfde liedjes en net weer andere verhaaltjes. En popmuziek gaat heel erg over reizigers die iets nieuws aan de man brengen. Mm. En dat vind ik geweldig. Dus wat zijn dan de nieuwe bands die je nu toe zou willen voegen... of toe gaat voegen bij Veronica aan je, aan je archief? Nieuwe, waar, waar wil ja, je De nieuwe bands doen? waar we momenteel mee praten... we hebben afgelopen maandag onze eerste opnamedag gehad... met een band uit Zimbabwe, Man Friday. Die zijn hier in Nederland momenteel mm -hmm. de hele maand. Omdat ze heel graag Nederland als stepping stone op hun agenda willen hebben... in de hoop dat ze daar naar Duitsland kunnen uh, gaan winnen voor zich. En vervolgens andere landen in, uh, in Europa. De tweede band waar we mee hebben gekregen is Mr. Mississippi. Mm -hmm. Hebben jullie ook wel eens gedraaid, yeah. volgens mij. Yeah. vind ik een hele interessante band uit Nederland. Want een stel uh, goede vrienden op het eerste oog bij elkaar. Mensen die amper twee jaar bij elkaar zijn... en in staat zijn gebleken om een hele mooie plaat te maken. Dat heb ze een paar keer live gezien. En ja, dan vind ik het ook een uitdaging om... Zo in een twee meter sessie ja. zetten, zonder publiek. Um, Want dat is een voorwaarde. Het is een studiosessie zonder publiek. Ja, ik wil er absoluut geen publiek bij hebben... omdat dat, ah, ja, dat zijn afleidende voorwaarden voor uh, de band zelf. Um, Ook had een... je ooit als principe dat het niet overgedaan mocht worden. One take. Nou, dat, daar, daar ga ik nog steeds wel voor. Ja? Alleen, daarin is één iemand die een veto heeft, dat is de band of de muzikant. Dus als zij zeggen, dit wordt niet uitgezonden... Want dit vinden we niet goed. Dan zeg ik, nou, dat moet je nog een keer doen. En dan moet je een betere uh, maken. Heb jij, heb jij nog steeds zoveel vinger aan de pols in de muziek dat je... Dat ik mijn huiswerk doe. Ja, ik doe e elke dag mijn huiswerk. Ja, echt ja. waar? Ja, ja, ja, ja maar ja. dus je kent alle nieuwe bandjes nog en alles wat er gebeurt. Op nou, ik ken is. niet alle bandjes, want dat is echt godsonmogelijk. Ja. Maar ik zorg wel dat ik uh, um, Pitchfork regelmatig zie. Dat ik YouTube regelmatig zie. Dat ik alle informatie die ik toegestuurd krijg, hetzij via het internet, hetzij via... Fysiek, pro Sorry, fysiek product, ja, dat studeer ik nog wel, dat ja. luister ik nog wel. En dat moet ook, anders vind ik dat ik ermee zou moeten stoppen. Destijds werkte eigenlijk iedereen mee aan twee meter sessies. Echt te mm. groot, nou nee, natuurlijk niet. Nee, dat weet ik ook zo. wel, ja. maar het leek wel zo. En uh, met terugwerkende kracht zie je alle grote namen zie je gewoon staan. REM je ziet... Uh... Uh, je ja, maar dat is een beetje vertekend. Want, in excess. Uh, ja, maar dat is een beetje noemen. een vertekend beeld waar je het nu over hebt. Want als ik heel eerlijk ben, dan hebben we artiesten heel vaak vroeg in hun carrière in de studio gehad. En dan stop je zo'n opname in een archief en als die opname maar lang. Die rijpt. Die rijpt. Ja, ja. En zo is R.E.M. een grote naam, Nirvana ook. Maar uh, dat was toen nog niet zo. Coldplay ook. Uh, afgelopen tijd hebben we gewerkt met nieuwe namen die over een paar jaar wellicht groot zullen zijn. Ja. Ik herinner mezelf nog een opname met Soekero. Die zijn uh, zonnebril ophield tijdens de sessie. En het moest in het donker. Ja, dat en... fijn voor jou. Heel ja. verstandig van hem. <laughs> dat hij dat gedaan heeft voor jou. <laughs> maar zo zijn er heel veel hele legendarische uiteindelijk twee meter sessies geweest. Toch lijkt het me dat het misschien wat makkelijker uh, uh, te produceren was dan nu. Ik heb het idee dat er nu veel meer eisen op tafel liggen als een, als een band. Meegaat, ja. is nou nee, zo? De eisen die wat ingewikkelder zijn... en die komen wij in de praktijk ook tegen... zijn dat uh, de muziekbedrijven die er zijn ontstaan... soms is het een band een bedrijf... Uh -huh. soms is het een management... Uh -huh. soms is het management plus platenmaatschappij... soms zijn het vertegenwoordigers namens platenmaatschappij en uh, band... Uh, soms ook direct advocaten. Men wil heel graag weten wat wij met het materiaal gaan doen. Want inmiddels kun je wel uitzenden op het open net... maar er is nog een ander open open net... dat heet het wereldwijde web... en uh, daar kun je op basis van, laten we zeggen, eh, juridische afspraken ook geld aan verdienen. Mm -hmm. En als je als programma maar duidelijk genoeg vertelt... dat je in de eerste plaats een mooi televisieprogramma wilt maken... en dat je niet direct commerciële bijbedoelingen hebt... als in, ik zou van deze opname iets willen kopiëren en dat volgens verkoop op straat... Ja, dan valt er al vrij makkelijk en goed samen te werken met partijen. Mm -hmm. Dat wordt helemaal afgetimmerd het is heel erg duidelijk hoe de rechten liggen dus. Ja, over het algemeen wel. Plus dat wij zelf ook een, uh, vind ik zelf redelijk stevig contract hebben en, uh, een duidelijk contract. Ja. Waarin staat wat wij doen, waar we het voor willen gebruiken. En uh, dat is waterdicht. Ik bedoel, daar Nee, geen enkel contract is waterdicht. Ik merk heel vaak dat uh, wanneer een band in de studio geweest is en ze willen dat gaan gebruiken voor, uh, bijvoorbeeld een televisieprogramma in Taiwan van mijn part, of waar dan ook. Wij willen meewerken heel graag. En uh, we willen heel graag zorgen dat het ook mogelijk is. Omdat we vinden dat we mooie dingen maken. Ja. En die mogen ook best buiten Nederland gezien worden. En die hele gebiedsbescherming op basis van grenzen is natuurlijk iets heel vreemds. Want als muzikant kom je, kom je uit LA, kom je uit Zimbabwe, kom je uit Duitsland of waar dan ook. En je gaat iets doen in Nederland. En daar waar Nederland ophoudt, daar mag het niet meer worden uitgezonden, of niet meer ja. worden gebruikt. Ja. Dat is heel gek. Dus ja, dan willen wij graag samenwerken met de band. Maar we willen ook niet dat een opname die wij maken, dat die vervolgens door andere partijen... Uh, wordt geëxploiteerd op een manier ja. die wij niet willen. Ja. Wat is het dat jij uh, het merk 2-metersessie zo, zo innig aan je borst hebt geklemd? Nou ja, ik weet niet of dat zo is. Ik vond het destijds heel leuk om... Dat trekt het... al meer dan 25 jaar met jou op, 2-metersessie. Ja, maar het zijn wel meer dingen en meer mensen in mijn leven. Dus, ja, ja, je vrouw bedoel je, bijvoorbeeld. Ook, ook, ja. ook ja. Ja, maar wat, wat, is het, wat is het dat het... Dat het, er toch, dat het altijd bij jou blijft? Ja, ik ben ooit na drie jaar gestopt als sportleraar... omdat ik dat niet leuk genoeg vond. Ja. En dit is echt leuker dan sportleraar zijn. Voor diegenen die sportleraar <lacht> willen worden, doe het vooral. Maar ik vond het na drie jaar vond ik het genoeg. En ik heb het geluk gehad dat ik een geweldige opleiding heb gehad... bij radio en bij televisie. Dat ik waarschijnlijk precies de goede mensen ben tegengekomen. En, en ja, dit is gewoon een prachtig vak. Maar wat staat je hier zo in aan, juist in dit, in, in dit format? Het toppunt van vrijheid. Mm -hmm. het, uh, als het over maken gaat, tv maken... Uh, maximaal kunnen putten... uit ja, een opname op de vierkante centimeter. Het gaat over emotie, het gaat over spanning, het gaat over drama... het gaat over vriendschap bijna. Mm -hmm. Weet je, muzikanten zijn heel blij als ze een mooie opname hebben gemaakt... En dan word je al gauw aan de borst gekleefd. En dan wordt er gehukt. En dan zegt je. Die ze, sfeer staat je ook heel erg aan. Ja, en kom vanavond naar het optreden. Ja. En uh, wanneer zien we elkaar weer? Ja. Um, dat is, ja, dat vind, ik, dat vind ik mooi. Lange tijd heb je dit programma onder, onder het dak van de VARA gemaakt. Daarna ben je op allerlei andere plekken geweest. met NPS. NPS. Uh, nu NTR, deze omroep waar ik voor werk. Uh, ik heb begrepen dat jij het qua formatrecht heel handig hebt gedaan. Oftewel, het is van jou. Nou ja... ja. Dat, dat kom je niet zoveel tegen. Ja en nee. Ja, ja. en nee. Vertel. Um, ja, ik heb... Ik, ik heb op zijn Jan Mulders gezegd, ja, ik was niet in vaste dienst bij de Volkskrant. En ik heb het zelf bedacht. En jullie willen mij, mij stoppen, maar ja, ik wil niet met dit programma stoppen. Dus dan ga ik mee door. Dat was de gedachte en dat is ook de oergedachte. Was dat nog lastig eigenlijk, om dat mee te krijgen? Nee. Nee. Er zijn wel een paar middagen geweest dat we bij elkaar hebben gezeten. En ja, er kwamen wel advocaten bij. Maar dat was om de afspraken te maken en niet ja. om ruzie te maken met elkaar. Aantekeningen te maken, zeg maar. Ja. Ja. En wat veel belangrijker is, want het is altijd leuk om over dit soort dingen te praten natuurlijk. Maar wat veel belangrijker is, um, ik heb toen ook gezegd, jullie hebben mij een geweldige kans gegeven. Ik heb de opleiding hier bij de VARA gedaan en bij de NPS. Maar ik ga door, want ik ben niet klaar met werken. Uh -huh. Ik ben er nog maar net mee begonnen. Uh -huh. En daaruit spreekt ook waardering voor de uh, VARA en de NPS. En het was voor mij de opmaat naar een volgende stap. Mm -hmm. Dat was een hele spannende stap. Een hele spannende stap. Maar waarin jij een paar bouwstenen wel, wel degelijk goed in het vizier hebt gehouden... enerzijds dus dat format, twee metersessies... anderzijds het archief. Wat een slimme jongen ben jij. <laughs> jij, jij kunt gewoon eindeloos putten uit dat archief. Toch? Ja. Nou, dat, dat heb jij ook bedacht. Kijk, ik ben alleen maar verrast dat iemand dat bedenkt. Ik ben een beetje dom op dit punt. Maar dat is toch slim geweest... Nou ja, het archief is niet meer dan het optellen van feiten die je bij elkaar rubriceert... waardoor het iets meer wordt dan één bladzij. Ja, zo klink je nou, negen zo bladzijden klinkt heb... als ambtenaar, maar het is een goudmijn natuurlijk. Nee. Dat... Nee? Nee, ja, het, is, het is een creatieve goudmijn. Ja. Het is een absolute creatieve goudmijn. En dit is ook de reden waarom ik heel graag uh, goed voor dat uh, creatieve goudmijntje wilde blijven zorgen. Want... Is het meer een creatieve goudmijn dan een financiële goudmijn... of dan een, ja. dan een ander ja. soort goudmijn? Ja. Ja. ja, dit is geen Amerika, dit is Nederland. Ja, ik weet niet hoe dat zit. Zo zit Leg dat. mij alles uit. Nee, zo zit dat. Ja, ja. punt. Ja. Je kan hier niet van leven, bedoel je? Je bedoelt... Nou, van, kijk. Nou, van een archief, dan kun je ook dingen uitlenen. Nee, maar kijk, als je het nou over volgens mij slim hebt... als je nou over uh, verstandig, ik vind het vooral verstandig... Uh, dan heb ik willen vasthouden aan... Uh, het rijke gegeven van werken met muzikanten op de vierkante meter... Ja. Um, hulde aan regisseur Bouw Kappers... die ooit met mij samen begon aan twee meter sessies... en zei, let goed op, what you see is what you get. Dat is het belangrijkste bestanddeel van twee meter sessies. Mm -hmm. En uh, toen we van de VARA naar RTL 5 gingen, gingen we natuurlijk nadenken... moet het er net zo uitzien, moet het net zo klinken. Nou, klinken was duidelijk... Gaat er net zo uitzien als dat het was bij de publieke omroep. Ja, in wezen wel. Alleen we zijn toen van studio geswitcht. Om ja. ook een nieuwe omgeving aan te geven. Maar daar gebeurde exact hetzelfde. Daar gebeurde weer wat wij ook meemaakten in de Bullet Sound Studio. Namelijk, goh, muzikanten vinden het geweldig om op de vierkante meter met elkaar te werken. Waarom? Omdat ze dat veel te weinig doen. En we geven ze nu in de omgeving van vier cameramensen geven ze de ruimte om dat te doen. En we maken daar een televisieprogramma van. En we gaan niet als een... Uh, uh, laten we zeggen authentieke tv aanpak Vertellen tegen muzikanten Op welk kruis ze moeten staan In welke camera ze moeten kijken En wanneer ze iets mogen doen mm -hmm. No way Wij volgen de bal En we proberen er in de montage later Mooie televisie van te maken Dus eigenlijk welk medium het ook uitzendt, Het is min of meer hetzelfde programma ja, welk medium het ook uitzet, het is meer of meer hetzelfde programma. Ja, dus, dat is juist, ja. En, en, en daar hou jij ook gewoon... Jij bent eigenlijk de, de opperbewaker van dat format. Van die, van die look and feel, of hoe je het allemaal mag noemen... in deze moderne wereld. De gatekeeper. Ja, ja de ja. gatekeeper. Oh, ja, zo heet dat dan natuurlijk ook. Ja. Er zijn mensen die zich afvragen of dit format zo langzamerhand niet een klein beetje uitgeput is. En een van die mensen is een oude collega van je... en redacteur Flip van der Ende. Volgens mij ben je heel goed met hem. Ja. Hij is tegenwoordig popprofessor. Hij was destijds ja. ooit in de vroege jaren je rechterhand bij de VARA. Ja. En hij zei tegen ons, hij zou iets anders moeten uitvinden. Hij valt steeds maar terug op twee sessies. Dat is al 25 jaar zijn paradepaadje. Het concept is uitgeput. Het is goed om iets nieuws te bedenken en jezelf uit te dagen. Mijn tip zou zijn om muziek te maken voor zijn generatie artiesten... die 25 jaar geleden te gast waren en met wie hij een band heeft opgebouwd. Om deze langs te laten komen, weer opnieuw dus. Hè. Hij moet niet voor, voor hypes en nieuwe muzikanten gaan... want daar zit niemand op te wachten. Er zijn juist heel veel popliefhebbers van... Toen die hem graag zien. Dus hij verwijst eigenlijk naar de oude doos, om het maar zo te zeggen. Wat vind je daarvan? Ja, dan zou je het, denk ik, uh, drie avonden per week moeten gaan maken. Maar kijk, ik kan ook, is... niet, ik kan, ik kan ook niet onder stoelen of banken steken... dat uh, nieuwe bandjes mij maatloos bekoren. Uh -huh. En um, dat het af en toe misschien hartstikke leuk is... om nieuwe muziek ook te brengen. En wat we nu gaan doen bij Veronica is... we kijken en terug naar het archief... en we kijken vooruit of we kijken naar het nu. Die mix zit in elke dus die uitzending? die mix zit in de serie uitzending die we gaan maken. We hebben in principe de afspraak gemaakt... dat we voor 52 weken uitzendingen gaan maken. Mm -hmm. Dus we kunnen ook wel aan die idee die Flip heeft... op de een of andere manier tegemoetkomen... Ja. Het alleen maar op dat oude archief hangen... om het maar zo te zeggen, nou ja, die, daar je creativiteit ja, uit te halen. Nou, maar de verhalen van Neil Finn zijn fantastisch. Ja. Alleen wat hij met Crowded House heeft gedaan... raakte mij toen heel erg. In zijn solo-carrière heeft hij ook nog dingen gemaakt... Ja. die mij heel erg geraakt hebben. Bij, om ja, het nu terug te kijken. Is, is mijn daar... interesse gaat momenteel uit naar uh, bands als... als, als de, bijvoorbeeld The Box Rebellion. Ik vind Mr. Mississippi erg leuk. Ja, Wat je net vertelde, ja. Ja. Um, ik, ja, het is een fijne mix, denk ik. Ja. Heb je wel overwogen om het zo te gaan doen als Flip nu uh, suggereert? Nee. Want je wilt dat gewoon niet. Nee. Never the twin shall meet. <laughs> Wijnand Honig, dat is een man die met jou gewerkt heeft. Die is zelfs begonnen bij de Twee Meter Sessies. Okay. Hij is inmiddels eindredacteur bij de NTR Pop en Jazz. Ja. Je weet nog wel wie het is, toch? Ja, ja, ja. En hij zegt, uh, bij mij komt, altijd, komt de vraag op het Siert... Jan Douwe, dat hij doorgaat. Maar is Twee Meter Sessies niet een blok aan zijn been? Nee, dat is niet. Nee. Hoe is jouw verhouding? Met, met... met Wijnand of met Twee Meter nee, Sessies? Nee, nee, natuurlijk niet. Met Twee Meter Sessies. Ik bedoel... Er zijn er ook wel eens momenten geweest dat je dacht... ik gooi het format gewoon nu over mijn schouder weg. En oh, ja, ik ga natuurlijk. gewoon een totaal andere nee. weg inslaan. Kijk, ik ben in 1999 begonnen met een... Uh, met een mediaproductiebedrijf. En... Um, voor mij was wel duidelijk dat het archief en het archiveren van twee metersessies echt aangepakt moest worden. Mm -hmm. Omdat dat een beetje was ondergesneeuwd. En ik vond het echt zaak dat dat goed op papier en goed in document kwam. En als je daar beter induikt, dan zie je dingen. En dan ga je vanzelf ook wat beter werken aan het archiveren. Dus je gaat door. Mm -hmm. um, er zijn wel momenten geweest toen het uh, alleen bijvoorbeeld bij KVM zat. Ik van, nou. Het is nou niet het moment om te verwachten... dat je met dezelfde artiesten kunt gaan werken... als dat je in de hoogtijdagen van Twee Meter Sessies oh. deed... dat alle platenmaatschappijen bij ons op kantoor kwamen... om een aanbieding te doen ja. voor Twee Meter Sessies op tv. Die tijd is over. Ja, dat, maar dat was vooral, denk ik, ergens begin 2000, 2003, 2004. Toen heb ik wel getwijfeld. Daarna heb ik het voor mezelf bijgesteld. En kijken wat je nou kunt met... Met de contacten die je hebt opgebouwd, met de relatie die je hebt opgebouwd in relatie tot je eigen bedrijf. Ja, en daar ontstaat feitelijk een nieuwe visie dan. En die nieuwe visie is nu momenteel dat wij de gelegenheid krijgen om dit programma, eh, zowel met archiefafleveringen als met nieuwe afleveringen, te brengen bij een voor ons nieuwe partij. Ja, het lijkt me geweldig. Een man met wie, waarvan ik vind dat het heel mooi zou zijn... om eens terug te kijken op zijn carrière... is een man die uh, eergisteren, geloof ik, Lowlands heeft afgesloten. Nick Cave. Oh ja, ja. ja. Nick Cave was 25 jaar geleden al uh, de bom, om het maar uh, hip ja. te zeggen. En, en nu schijnt hij een van de beste optredens te zijn geweest van Lowlands. Interesseert die man jou eigenlijk ook nog? Ja, heel erg. Alleen moet je zeggen, ik ben hem één keer in Berlijn tegengekomen... in een bar, in een kroeg Yellow... En als hij zo ongelooflijk dronk, Dat beeld is altijd bijgebleven. Dus, als ik Nick Keef zie, dan moet goed. ik altijd denken aan het moment dat ik hem in Club Yellow in ja. Berlijn tegen hem denk: ik van, Oef, en dan moet ik echt drie keer met mijn hoofd schudden. ik: oh, Kom op, ik ga nog gewoon genieten van het optreden. maar het is toch moeilijk. Ja, ja, ja het is een beetje vertroebeld geraakt. Ja, ja. Uh, Nick Keef, ja, je hebt een opname op een, op een dubbel CD gezet met, uh, met hoogtepunten van de twee sessies. Nou, dat is heel mooi. Dat en dat is Nick Keef in de Bad Seeds, een vaste band, de ja. uh, Mercy Seat. Uh, nou, ik vind. Ik vind het een waanzinnig mooi nummer. En het is daarna door Johnny Cash opgepikt. Ja, ook niet uh, slecht, hoor. Helemaal niet slecht. Lecht. Maar toen ik deze uitvoering hoorde, en Nick Cave heeft het geschreven... toen dacht ik, doe mij maar Nick Keef. Doet pijn, hè? Interpret signs and catalog A blacken till they scarlet fog. Walls of bad black bottom kind. The other sick breath at my hind. The other sick breath at my hind. The other sick breath at my hind. The other sick, sick breath gathering at my hind. I hear stories from the chamber, Christ was born into a manger, like some wrecked stranger died upon the cross, and might I say it seems so fitting in its way, He was a carpenter trade, or at least that's what I'm told. Like my good and tattered evil Across his brother's fist That filthy fire They did nothing to resist In heaven his throne is made of gold and the ark of his testament is stowed Throne from which I'm told All history does unfold Down here it's a made of a wooden wire And my body is on fire And God is a never far. I climb, my head is shaved My head is wide Like a moth that tries to enter the bright eye So I go shuffling out of life Just to hide in death a while And anyway, I never lie My kill hand is called evil Where's a wedding band that's good to It's a long-suffering shackle Coloring all that red blood And the mercy seat is waiting And I think my head is a burning In a way I'm yearning to be done With all this measuring of truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And in a way I told the truth I'm not afraid to die And the mercy seed is a burning And I think my head is glowing In a way I'm hoping to be done With all this weighing up of truth An eye for an eye and a two for a two And I got nothing left to lose And I'm not afraid to die a disbelief an eye for an eye and a tooth for a tooth and anyway Nick Cave and the Bad Seat, The Mercy Seat, maart 1990 een opname. Uh, ja, een nummer wat eigenlijk daarna door Johnny Cashman nog meer beroemd is uh, gemaakt. Maar ja. Uh, ja. Nick, Cave, uh, Nick, Nick Cave deed het hier. Ik vind ja, het prachtig. Prachtig, ja, prachtig rokend. Rokend? Dat was een gek joh. Hij zat echt ja, zo'n klein speelgoedorgeltje van, van de kruidvat van 1495 zat hij achter. Er lag een pak sigaret, op een tweede kwam. En Mick Harvey ook rokend. Dus het was echt een rookholdui. geweldig. Jij, jij bent een sportman. Nou, ik heb, ik heb tweeënhalf jaar, twee jaar geleden mijn laatste sigaret uitgemaakt. Oh, ja. oh dus je bent gewoon wel een poosje mee gaan roken. Ook ja, ik ben wel een poosje Steven, mee gaan roken. Uh, Stevig ja, ja, ja, ja, ja, ja. mee gaan roken. Hoe, hoe heb jij eigenlijk ervaren dat je de hele tijd zo oog in oog... met, met wereldberoemde en iets minder wereldberoemde artiesten stond? Hoe, hoe is dat? Nou, ja, dat heb ik nooit zo ervaren. Nee? Nee, ik vond het af en toe wel gek... Uh, en dan wordt er ook vooral een taartje van gebakken... op het moment dat je als tv-presentator voor bijvoorbeeld pingpop... of grote evenementen ineens in een drukke omgeving staat... waar een uh, opnameleider die om jou heen staat met een cameraploeg... een mm. is tv-man doet. Yeah. En dan kom, ja, dan kom je heel dichtbij iets wat ik niet zo leuk vind. Namelijk, er wordt dan ontzettend tv gemaakt... en het publiek kijkt toe hoe er tv wordt gemaakt... En dat je dan ook nog staat met iemand die net op een podium heeft gespeeld. Ja, daar heb ik niet zoveel mee. Want uh, ja, ik vind het leuk om met mensen uh, te werken, te praten. In een omgeving die dan ook geschikt is. En ik vind vaak die hele drukke omgevingen. Uh, waar heel veel moeite is gedaan, uitgelicht, uh, speciale uh, een hokken zijn gebouwd. Verlichtingssets zijn opgesteld. Dat gedoe, dat vind ik vaak te veel gedoe. Ja voor een eenvoudig ding als een interview of, of, of uh, een presentatie. Doe, kan ook doe, anders. Doe, doe jou maar uh, de, de, de kale studio, uh, één op één, zo ja. klein mogelijk. Nou, nee. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Um, dus heel veel over, overload. Ja. En dat is af en toe niet nodig. Jij hebt een interview gedaan met uh, Frank Sappa. <laughs> nou... Van de, van de buitenkant lijkt het niet op een in ieder geval. Nee, dat was het niet. De omgeving was wel overload. het was het Amstel Hotel. <laughs> uh, want meneer Zappa wilde geïnterviewd worden in het uh, Amstel Hotel. Uh, maar het is wel een van de gesprekken waar ik echt uh, zeven kleuren stond scheet. Ja, om want, maar zeggen? Je, omdat je doodging van bewondering? Nou, ik had, ja, weet je, ik had het gevoel dat ik met Frank Zappa... niet genoeg kon studeren om überhaupt te snappen... wat die man nou was op dat moment. Wat ja. hij eigenlijk wilde met zijn muziek. En... Ik had een regisseur die een Frank Zappa adept was. Code dus Close Junior? Nee, de nee, oh, nee, regisseur is? was Paul Hegeman. Oh, okay. En voor die ene gelegenheid had ik een redacteur erbij, Code Clot Junior. En Code is een soort kind aan huis geweest, altijd bij, bij Zappa thuis. En ik had echt zoiets van, nou... Ik, ik... Jij hoeft alleen de vragen nog maar even te stellen. Ja, ik hoef alleen maar de vragen te stellen. Maar die man die keek door mij heen. Die man die uh, gaf echt de indruk van... Uh, wie, ja, nou wie ben je eigenlijk? En uh, dat je überhaupt vragen mij durft te stellen. En waarschijnlijk snap je mijn antwoorden ook niet. Ook goed, maar... Tja. Ik had echt na dat gesprek met Zappa... Had ik echt... Het zweet overal zit ik. <laughs> Dit had ik nooit moeten doen. Ik heb er uh, van genoten vanzelfsprekend, ja, omdat, je, omdat je het gevecht over. in beeld ziet. Ja. En misschien hoor je er ook wel wat van. Want je, je, je opent gewoon op een stevige vraag. Laten we even luisteren. Have people ever asked you how you got in contact with music? No. Something else can ask you. Well, uh... I think mean, the first uh, kind of music I remember hearing was Arab music. I heard it when I was a kid, but I didn't start playing a musical instrument until I was 12. I started playing drums then. I started writing when I was 14, and I started playing the guitar when I was 18. And in between, I was listening to uh, rhythm and blues records and recordings of early 20th century classical music. How do you look back on the uh, early period of the mother's of invention? I don't care for it that much. I mean, I didn't enjoy it that much when I was doing it. And I certainly don't look back on it fondly. Um, how, different, how different are things uh, now concerned to the things you did some 20 years ago? In what regard? Ja, je krijgt er toch weer warm van, hè? Ja, je wilt niet afluisteren, hè, Rit? Oh, ik, ja, het is... Ja. <laughs> maar je hoort, gewoon, je hoort gewoon jouw onmacht. Ja. Ja, ja dat was een moeilijke... Moeilijke plek, moeilijke situatie. Uh, uh, moeilijke man hoor. Maar een man ook. Hij wil niet zo vaak echt, geïnterviewd hij, worden. Hij kwam twee seconden voor het interview op, ging zitten en zei niets. Gaf me geen hand. Dat, dat is toch een heel. Het uh, ja. is geen goed begin. Nee, zeker niet. Met ook nooit niks. Iets. <lacht> <lacht> Überhaupt. Nou, dit hebben wij dan weer uit het archief ja, geplukt. Dank nou, ja. je wel. Om Jan Dauwen nog, Douw nog, nog, nog, nog <lacht> verder de Olympus op te duwen. Um, de Vara heeft jou eind jaren negentig bedankt voor je medewerking. Daar had je niet op gerekend. Wat heeft dat behalve uh, verdriet, want het heeft het ongetwijfeld... jou gebracht eigenlijk? Nou ja, weet je wat, um, wat heel mooi is? Dat je uh, op, op het moment dat je zoiets hoort en je bent van de vara, dan moet je ineens wennen aan het idee dat je niet meer van de vara bent. Je was heel erg van de vara. Ik was heel erg van de vara. En dat had ik minder met de NPS, maar ik werkte ook voor de NPS. En dat hield ook op, dus ik was ook ineens niet meer van de NPS... En de NOS langs de lijn zei tegen mij: van ja, maar dat varen en de NPS met je stoppen, wij niet. Dus ik bleef van de NOS. Nou, en dat idee van: hey, ik ben niet meer van de varen, niet meer van de NPS, maar nog wel van de NOS. Ja, dat gaat er wel een paar dagen of een paar weken door je hoofd heen. Um, maar ik kan me ook nog goed herinneren dat ik vond dat ik wel wat moest met die opmerkingen van die verschillende ex-bazen van mij. Wat voor opmerkingen bedoel je dan? Nou, dat het ophield: het ja. werken bij uh, varen en NPS. En ik ben met een aantal collega's in het bos vlakbij de wandelen. en Zeggen: Ja, maar wat moeten we nu? Wat kunnen we doen? Want uh, men stopt met ons, maar willen wij met hun stoppen? Nee. Nou, kunnen we door met het programma op de een of andere manier? Hoe zouden we dat voor ons zien? Dus ik heb wel een paar mensen in het bos uh, gewandeld. Mijn eigen ideeën uitgesproken. En een van die ideeën was om in ieder geval een vorm van onafhankelijkheid uh, te willen afdwingen. Met een uh, eigen mediaproductiebedrijf. Dus dat was het toen al. En ik ben nog een aantal andere collega's en uh, vrienden. Afgegaan om dat idee te bespreken. Want ik vind dat je. Ja, je moet er wel goed over nadenken. tot je een mediaproductiebedrijf. Zeker. Maar het gaat, je vrij, het gaat je wonder wel af. Ja, ik vind het ook echt fantastisch. Het is echt een geweldige. Uh, ja, het is, nou, het is ineens een rollercoaster. Het is een mooi avontuur. En ik vind dat. Het hebben van een bedrijf is af en toe best wel lastig. Want je wilt heel graag zo goed mogelijk met mensen werken. Maar soms kan dat niet, omdat er andere problemen zich ineens aandienen. En dan moet je dat bespreken. En, en, en ik vind met name sinds de laatste twee, drie jaar... Ja, heeft het bedrijf een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We hebben dingen geleerd heel erg. We hebben in de afgelopen jaren veel evenementen zoals Lowlands... zoals de Herman Wijvels Innovatieprijs, Essent uh, Awards. Dat ze dingen zijn, produceren ja, jullie. Ja, en bedenken het ook. Want ik vind ja. het bedenken en het in de markt zetten heel leuk voor nieuwe dingen. Want je merkt dat, of nou bedrijven zijn of omroepen... Uh, men vindt het vaak heel goed als er van buiten wordt gekeken naar een bedrijf. En dat er iets wordt bedacht dat een aanvulling kan zijn. En misschien wel een gekke gedachte. Op iets wat dat bedrijf doet en waar ze zelf niet aan hadden gedacht. En dat is echt fascinerend. Want als je goed om je heen kijkt, dan, uh, of het nou over radio of televisie gaat of een product. Uh, ik kan me herinneren, we hadden een gesprek met een energiebedrijf. En zeiden: Ja, we zouden heel graag iets willen met popmuziek en jij hebt heel veel kennis en heel veel relaties. Is er iets denkbaar? We hebben daar iets heel moois gemaakt. Dat heeft jarenlang gelopen. Ja. En er is een goed contact uit ontstaan. En er waren mooie vergaderingen. Uh, daar zijn veel bands, vind ik zelf ook... zowel zakelijk als inhoudelijk beter van geworden. Ja. Heeft en dan het, is dat een match. Heeft het feit dat je uh, eigenlijk door in dat bos te gaan wandelen... met de collega's en te praten en, en te brainstormen... over je toekomst, jullie toekomst... heeft dat de pijn verzacht... Van het vertrek bij de VARA en de NPS? Of, of heeft, oh, ja. het, heeft het je zelfs ja, verrijkt? Nou ja, pijn, pijn, pijn is... Uh, er was toch ja. heel veel pijn? Je was, op dat moment was je heel uh, verdrietig. Nou, verbaasd was ik vooral. En ik kon het niet helemaal rijmen. Dus, Waarom oh. jij weg moest? Ja, ja, ik vond het ook gek dat een jong iemand... en nog andere jonge prestatoren ook te wachten aanzegden. En dat was wel heel gek. Er was geen reden? Nee, er was gewoon te weinig ruimte. En ja. ja, dat begrijp ik. Dan moet je ruimte ergens anders zoeken. Dus die verbazing ongeveer. Maar pijn... Ja, weet je... Pff. Nou ja, ik kan me bijvoorbeeld een pijn voorstellen... die heet dat je afgewezen bent. Je wordt afgewezen. Dat, dat, ja, ik, ik ken weinig mensen die daar dol op zijn. Ja. Ik heb het daar met Robert en Brink ook wel eens over gehad. En, Want? Die, is ook nou, die heeft natuurlijk ook bij de vader gewerkt Die mm -hmm. is ook weggegaan. Die heeft ook een mooie lange weg gelopen. En... Ja, we hebben een mooie tijd gehad, bij de vader, een mooie opleiding gehad. Ja. Geweldige opleiding, top, echt waanzinnig. En dan kun je verder. En zo zie ik het. Maar je bent een bedrijf gaan starten. Dat is toch een andere tak van sport. Uh, heeft dat... Uh, want we spraken bijvoorbeeld met Anton Smit, oud-producent, hoofdfictie uh, oud hoofd van de vader. Ja. En hij zei tegen ons... Uh, hij is veel meer een producent geworden, Jan Douwe-Kroeske. Hij is de baas over dat wat hij doet. Je moet netwerken en nare beslissingen nemen zoals hij nu moet. Hij combineert zijn bedrijf goed met presenteren wat heel lastig kan zijn. De meeste presentatoren draaien namelijk in hun eigen cirkel rond. En die leunen op hun omgeving. Hm. Hij, hij is verantwoordelijk voor twaalf mensen. Producent zijn in deze tijd is niet makkelijk. Dit, dit doet een beroep op totaal andere kwaliteiten, zegt hij. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, maar... Ja. Ja, er zijn wel momenten dat het producent zijn of producent spelen, um, dat dat niet past, dat dat niet goed voelt en dat het zakelijk misschien ook niet goed gaat. Mm -hmm. Maar ik, ja, ik heb mezelf wel ten doel gesteld dat ik wil begrijpen waarom dingen niet goed gaan of waarom ik dingen niet goed uitleg of uitgelegd krijg. Dus ik wil dat wel begrijpen om daar vervolgens de volgende keer, niet nog een keer, hetzelfde mee te willen maken. Dus... Ja, hij wilde wel wat van opsteken. Ja. En, en wat Anton zegt... het is heel erg moeilijk om de wereld van de media... een stabiel bedrijf neer te zetten. Maar ja, ik vind dat wij een redelijk stabiel bedrijf hebben neergezet. Hm. Een redelijk klein bedrijf, twaalf man. Ik heb nu een zaak leider, dat is echt fantastisch. Het is heerlijk om bepaalde dingen niet, niet meer te hoeven doen. Nou, dat heb ik ook moeten leren. Ja. Want je denkt natuurlijk in het begin dat je van alles iets weet. Maar ja, als je goed kijkt... Ja, dan is dat natuurlijk niet zo. Nou ja, jouw vrouw zei tegen ons... dat je nog steeds heel slecht kan delegeren. En ja, ja. Uh, ja, het is ja. gewoon zo. Ja. Ze zei het gewoon onomwonden. Ja. Maar ik leer wel. <laughs> het is nog steeds een stijgende lijn. Ja. Heb, ja, je veel, heb je ook veel van jezelf geleerd? Over jezelf geleerd? Door, door dit proces? Oh. ja. Ja, ik denk het wel. Ja? ja? ja. Wat? Ja, denk, nou ja, ik denk dat het af en toe verstandig is om te luisteren. En... Te willen begrijpen wat anderen bedoelen. Um, en dat is daar mee. Weet je, de afgelopen jaren hebben wij um, geprobeerd om wetenschap naar festivals te brengen. Omdat we, omdat we het belangrijk vinden, en dat zit ook in mij. Uh, dat ik het ook belangrijk vind dat we met duurzaamheid aan de slag gaan. Dat is een leeg begrip, een ja. containerbegrip. Maar als je kunt uitleggen waar het om gaat. In de wereld van de duurzaamheid, in samenwerking met universiteiten en wetenschapsinstellingen, op een terrein waar veel mensen komen die nieuwsgierig zijn, festivalterreinen, ja, dan heb je wel de goede grond, dan heb je wel de goede bodem om heel ver te komen over het onderwerp in kwestie. Ja, en, en, en op sommige momenten ben ik gewoon te hard gaan rennen en heb ik wel partijen meegenomen, maar die andere partij wist niet waarom ze met me meerenden omdat ik misschien niet duidelijk genoeg kon uitleggen waar het om nee, ging. En, jij toch en daar leer je van. Want dan zijn de mensen tegen je zeggen. Ja, maar wat bedoelde je dan nou? Wat wilde ja. je dan nou? Ja. En waarom ging je daar zo hard lopen? En waarom ging je het daar nou mis? Ja. En dan denk ik, oeps, ja, ja, ja. Intrigerend onderwerp. En heel goed luisteren naar wat... bijvoorbeeld festivals over het algemeen... willen van... Hun terrein, wat ze afgebaakt, waar die mensen komen, wat ze eten, wat ze drinken, wat beter kan, wat anders moet. Uh, uh -uh. Wat jouw plek is. We ja. krijgen post van luisteraars, zoals deze, die deze luisteraar, waarvan ik nu even de naam kwijt ben. Ja, die luisteraar die heeft een hele ingewikkelde naam. Uh, aan het daglicht komt nu dat als je via de FARA eigenaar of exploitant bent geworden van een met 100% belastingomroepgeld bijeengeveegd muziekbandenarchief. Hm. Oh. Oh, punt. Ja, dat komt nu aan het licht. Dus dat jij eigenlijk over de rug van de belastingbetaler heen... schrijft deze luisteraar, een archief hebt opgebouwd. Hoe vind je dat zelf, deze opmerking? Ja, dat is een opmerking. Er staat hier, maar het is, is dat niet wederrechtelijk en not done? VARA is geen kapitalistische commercieel met S-J-E-E. -E. Dat is nog een hele leuke, beetje activistische spelling. Oké. Okay. Ja. Verder niet, niet belangrijk dat je, dat je je archief daar hebt opgebouwd. Het mooiste interview maakte Jan Douwkroes met zijn eigen moeder. Het is misschien al dertig jaar geleden, maar ik herinner het me nog, schrijft Henk van Handel. Zo. Hoe ja, was waar dat interview al? met je moeder? Ja, het was, Waarvoor? Het was voor Radio 2 in een uh, programma van Peter Holland op de donderdagavond. En uh, toen vroeg Peter mij om um, uh, als kind van een gescheiden uh, moeder... om een interview te doen met mijn moeder... En uh, toen heeft Peter me uitgelegd waarom. En hij heeft me ook gevraagd hoe daarmee om te gaan. Uh, hoe daar, uh, in gesprek met mijn moeder, technisch... Want ik begon net bij de VARA. En Peter zei tegen mij, wil je dat je dat gaat doen? En ik dacht van, wauw, dat is te gek. Ik kan me nog herinneren dat ik ruzie kreeg met mijn broers en zussen op voorhand. Die vonden het niet <lacht> leuk. Dat het op een de radio kwam. Nee, nee, snap ik. Maar ik vond het wel een enorme uitdaging om dat te maken. En ik heb ook vervolgens aan Peter Holland gevraagd... zou jij het willen monteren? Want dat kan ik niet. Dus ik was net begonnen met mijn werk. Dus hij heeft gemonteerd, ik hoorde het terug. En toen heb ik hem na vier minuten afgezet. Omdat? Ja, ik vond dat zo confronterend. Ik weet nog wel dat Peter daar muziek van Rob de Nijs voor gebruikte. En, uh, en dat was niet confronterend, hoor. Nee, nee, dat begrijp ik. Maar heb je ook veel losgekregen uit je moeder over het onderwerp scheiding? Nee, niet zoveel dingen die ik niet wist. Maar misschien voor de luisteraar wel, want uh -huh. ik had nog nooit eerder met mijn moeder gesproken terwijl er een band liep. Was dat eigenlijk een heel belangrijk moment voor jou, die de scheiding van je ouders? Nee, nee, nee, niet echt. Dat dus is... het was eigenlijk instrumenteel dat je haar ging interviewen? Ja, ja ik wilde vooral weten hoe zij er nu na zoveel jaren ja. naar, naar keek op dat moment. Ja, Gewoon ja. oh, wat leuk zegt deze reactie. Ja, wow. Dat is geen dertig jaar geleden overigens. Nee. Hoe, hoe verhouden we zich eigenlijk... want jij bent een ongelooflijk bezig bij. Jij zit heel veel in vliegtuigen naar Amerika. Waarom ben je de hele tijd naar Amerika eigenlijk aan het reizen? Wat doe jij daar precies? Nou, dat doe ik niet elke maand of zo. Maar ik vind dat ik minstens één keer per jaar uh, ver weg moet. En ja... Ja, en dat is dan am vaak ja, Amerika. Ik vind Amerika geweldig sinds dat ik uh, daar ook veel gewerkt heb... voor Jewel Unlimited. En ik vind Amerika als land interessant, omdat je... Ja, je komt er zoveel verschillende beestjes tegen. Er zijn zoveel verschillende natuurbrokken uh, door het hele land. Um, pff, het is een, als je naar Californië gaat, dan ben je toch in Lai Lekkerland. Mm -hmm. uh, daar heb ik een aantal collega's zitten. Um, het is prettig om daar terug te komen. Ik heb daar familie zitten. Yeah. En um, als je in New York bent, nou ja... Niet Nida Seymour. Berlijn nee. is mooi, maar New York is nog mooier. Echt ja. waar. Er gebeurt nog meer dan in Berlijn. Het is een mijn. inspirerende omgeving. Zeer, ja. zeer inspirerend. Maar bij dat leven van jou, wat nogal reizend is... en wat veel concerten is en veel bezig is... daarnaast heb je ook al die jaren... ook al die jaren tijdens de twee metersessies... heb je gewoon één vrouw uh, gehad, getrouwd. Ik weet niet of je er één hebt gehad, maar je bent met één vrouw. En je hebt twee dochters. Ja. Uh, hoe, is dat allemaal... Bedoel, hoe verhoudt zich dat? Zo'n nee, jongen dat... die in die wereld van de rock'n'roll uh, rondhopt. Ja, weet je... ik heb weleens, En dat is een beetje een leugen, hoor. Maar ik heb wel eens uitgelegd dat je... Uh, in Nederland radioland uh, kon je elke week één keer op de radio zijn. Met als droom dat je ooit uh, zeven dagen per week op de radio kon zijn. Want Nederlands radiolandschap was zo verdeeld... Dat je één keer per week een radio mocht maken. Ja. Want dan had je de Fara dinsdag. En dan had je de KRO zondag. En ja. de VPRO woensdag. Ja. Gedeeld met de EO. Dus je kon ook maar één keer radio maken. En zo was het TV-landschap ook opgedeeld. Maar dan kon het wel gebeuren dat je en radio en TV deed. En ik heb het geluk gehad dat ik geweldige radio- en televisieprogramma's heb gedaan. Van 2 meters tot met Jewel ja. Unlimited. Maar je had gewoon veel vast... nieuwsgierigheid. Dat zijn nieuwsgierig makende programma's. En dat wilde ik ook. Maar dan heb je 60 uur in de week gewerkt of 80 uur. Ja, soms wel. Soms ja. wel. En soms 80. Ja. En was, ligt dat, ik bedoel, staat dat niet op gespannen voet dan? In mijn relatie of bij mijzelf? Nou, gewoon in relatie tot je Altijd. Gezin. Altijd. Natuurlijk. Ja. Maar ik heb wel geprobeerd uit te leggen. En misschien is, ja, misschien is dat, dat ook wel de reden waarom ik het leuk vind... om uh, met de dames naar Amerika te gaan. Met de dochters. Ja. Of met alle dames. Ook. Ja, met de dames. Ja. Ja. Met hoofdletters. De da dames. Jij bent gezegend dat je een gezin met allemaal dames hebt God gelegen. heeft humor en hij bestaat. Ja. <laughs> Jij mag aan je tegel gaan werken. Die okay. mag er trouwens ook op hoor. Jan Douwe Kroeske is vanaf 2 september te <laughs> zien bij Veronica met de 2 meters Oh, die laatste. God heeft humor en hij bestaat. hij mag gewoon Jan zo ja, okay. uh, Zometeen twee dingen na acht uur. En dan krijgen we een expert op het gebied van de chemische wapens over de gifgasaanval in Syrië. En, een uh, vrijwilliger die de wilsonbekwame mens helpt. Dat. Dat zijn de twee onderwerpen die zometeen in twee dingen zitten. En ondertussen wordt er hard gewerkt hier aan een tegel. En dat Wie moeten er eigenlijk nou nog op die lijst komen? Noem eens een bandje, of een band moet ik zeggen. Of een artiest die je heel graag zou willen hebben. Dat we daar even aan kunnen werken. Ja, we doen 16 september Beesja Boulat. En okay. Beesja Boulat is een geweldige zangeres. Die stond op jouw lijstje. Fantastisch. Maar wie, wie, ja, wie wil je die, je die je nog niet hebt? Je wenslijst. Oh, mijn wenslijst. Hoeslicht. Nou, ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig naar uh, 4, 4 oktober. Elephant Stone. Ja, maar dit heb je allemaal. Nee, nee, nee, nee. Oh, dat ga je opnemen. Dat, dat Elephant Stone. Oh, oké. Okay. En zijn er ook artiesten die je heel graag zou willen en die je gewoon uh, niet kunt krijgen? Nee, want als je die lijst invult, uh, dan raak je teleurgesteld bij wat je niet hebt. Neil Young of zo zou dat kunnen zijn, toch? Ja. Nee, nee? Geen opwinding? Prins? Ja, natuurlijk wel, maar dat is een no Dank meneer Kroeske. Dit was aflevering 2688. Morgen... Mo oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Morgen wijken wij voor Europees voetbal. Maar wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. kunststof. NTR brengt cultuur.